van zinnelijkheid. Staat ge verbaasd, de minder gelovigen, over de menselijke zwakheden van een priester. Och, wil toch nimmer vergeten dat ook een priester een mens is, dus onderworpen aan de zwakheden der menselijke natuur. Dus dat ook hij te strijden heeft, tegen de drievoudige bekoring van zinnelijkheid, van hoopmoed en wereldzin. Ja zelfs, dat de Satan juist het priester het meest en het felst zal bekoren, welwetend, corruptio, optimi, pessima, dat het bederf van het beste het slechtste wordt. En dat een priester nooit alleen de eeuwigheid ingaat, nou. maar altijd van een aantal zielen verzeld, uit de zij. Ten hemel of ter Hellen. Maar gaat u missaal nu eens na. En tel nu eens op. Hoe dikwijls de heilige kerk den priester onder de heiligenis. Zijn onwaardigheid laat bereiden. Het begint al bij de confitio. Quea tecavinimis. Omdat ik zozeer heb gezonderd. En dat kirierij som. Tot negen maal een dede op En met offergebed, sushi pahan ebaculata bostian komego indinus. Aanvaard dat smetteloze offerman dat ik het dienaar u opdraag. Voor mijn ontelbare zonden, en fouten, en nalatigheden en na de consecratie, nog door peccatorius. En in de lachtensdee, met korder op de drievoude klop op de borst als de benijdenis onze onwaardigheid, maar de minder gelovigen voelt ge dan niet de plicht, om door uw gebed den zwakke priester te steunen. Uit dankbaarheid, voor het geen God, door de priester u schenkt, maar ook uit bezorgdheid, voor het eigen heil van een priester zijn. Dit weet ik dan toch wel, dat Paulus bij voortduring zich aanbeveelt in de geweden der gelovigen en hij voegt er de angstige reden aan toe op het dat ik niet na andere mensen gepredikt te hebben zelf zou verloren gaan. Gelukkige ouders van de jonge priester. Het heimelijk verlangen, jarenlang geuit, mocht onze jongen eens priester worden, is dan eindelijk vervuld. God heeft ineens zijn twee handen vol zegening over hem uitgestort. Hij is ingerijfd in een priesterstam, om God eeuwig te blijven toegewijd. staat Sacerdos in eternen. Gij een priesterzoon in eeuwigheid, eerwaarde medevoeder, de dag waarop gij met grote edelmoedigheid en heilige geestricht gezegd hebt, domines spas. heer, gij, gij zijt mij genoeg, gij zijt mijn enig deel op aarde, die dag is gevolgd door een andere, waarop God van zijn kamp u toonde wat hij met u voor had de dag met zijn ontzaglijke wijden met zijn meer dan vorstelijke eer met zijn goddelijke macht, sacerdos alter christus ook in u leeft christus zo. wij leggen het offer van onze gebeden op uw patijn en vragen u dat gij ze mede opdraagt aan de hemelse vader. Uw offer vandaag heeft een bijzondere kracht. Bid voor ons, gelijk wij zullen bidden voor u. En weet ge wat ik u toewens?